Dit is Radio Hadse een programma van de lokale omroep hoor.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 Mijn jongen, ik zal voor jou zorgen, heel goed voor jou zorgen. Mijn jongen, elke stap die ik zet zal voor jou zijn. Ik zal ook in een slechte tijd hier zijn, want ik ben jouw vader.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 Je kans gekregen, dus wat houd je nu nog tegen? Wat zel je dat tot morgen uit, dan is het pas te laat. Toen ik nog vrij gezellig was, ging ik vaak stappen met de vrienden. De bier en rode wijn en gaven uit wat we verdienden. Maar op een avondstond zei baas, ik keek me aan en zei: Ik ville. Ik zei: hoe well, wist je dat en wil je met me naar de villa? Ik drink mijn biertje liever hier, ik wil niet achter de top naar boven. We maken iedere dag plezier.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 Mij, we zijn er ook, daar konden wij alleen op hopen Hier is je drankje, doe maar mee Kom op, vergeet al je manieren We gaan eens lekker uit ons dak We hebben altijd iets te vieren Ik drink mijn biertje liever hier Ik wil niet wachten tot het boven We maken iedere dag plezier Dan kan ik je beloven Dus wat houd je nu nog tegen? Want stel je dat op morgen uit, dan is het vast te laat. Want stel je dat tot morgen uit, dan is het vast te laat. Dit is Annabel. Annabel! <totstuk>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 Naar kijk ze kijken, dus blijf kijken Alle dikzakken willen op me lijken Mijn broeder vergeet het ding, stap opzij Ze willen een handtekening Kaleidoskopieze oogs Ik kijk omhoog, half het pupillen voor een groot De wereld is mijn plantjaar. Op je na, Een gole de afstand Van je hemel lichaam Ze is van spek Als je naar de kijk, ja, ze hebben plattees en te magelatties. Sorry als ik open drijf, als ik oplopen kijk. Zelfs als ik in de derde dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik koff, vlag, in de lacht als sterrenstop. Dan ben ik gloezer in de kamer met als op mijn nek een beetje staan op mijn nek loop zo in. De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 In de tijd, als je naar de kijk, ja, ze is praktisch. Eentje magalactisch. Sorry als ik open zelfs als ik naar nou boven kijk. Zelfs als ik de derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loszoo in de sky met dames op mijn nek. Pitch, dames op mijn nek. Je kunt van nu af aan hier wel blijven Buiten is het koud, maar binnen zullen wij de tijd verdrijven De dingen in de kamer, hebben geen bestaan meer zonder jou Nee, zonder jou de zon die lacht ons toe en jij weet wat ik voel, ja ik je. De dagen van het leven hebben echt geen waarde zonder jou, nu zonder jou. leven hier, hebben ook geen waarde zonder jou, nee zonder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 je geeft hoop, hoop, hoop en daar ga De route die ik had, die is nu vervaagd. Alles klopt, alles is perfect. Nee, niets of niemand staat bij in de weg. Ik doe mijn tandje, geef een drankje. Je hoeft geen bedankje. Je komt met me praten, kom steeds dichterbij, je geeft een zij. twijfels aan de. Geef hem drank. Dat je beter kunt gaan Ik ga je wat vertellen, ga is Radio Hatseflats, een programma van de lokale omroep Goorle. Ik loop op het pad waar ik gisteren nog liep. Het schelpenpad klinkt als van oud. Geluid neemt me terug naar de plek waar ik sliep. Kamperend op schier in de kou. Herinner me nog de keiharde regen. En danste blij in de wind. Op deze manier wil ik graag overleven met rij aan mijn slaapzak in. Maar ik kan niet begrijpen waarom het zo is: dagen van huis zonder dat ik het mis. Laat me zwerven door steden, de vrijheid beleven. Ik wil dagenlang door zonder toe. Ik wil rennen en vliegen de omweg verkiezen boven alsmaar rechtdoor. Ja, ik voel dat de maan me zal leiden als de sterren verschijnen. Ik wil in mezelf geloven, laten me drinken en dansen, vergeten en dromen om vervolgens weer thuis te komen. Ik door een land waar ik nooit eerder was De weg leidt me ergens naartoe Waar naar zaken en zorg De route niet weten En rust, je kalm begroet Maar ik kan niet begrijpen Waarom het zo is dagen van huis Zonder dat ik het mis Laat me zweren de vrijheid beleven, wel dagen lang door zonder doel. Ik wil rennen en vliegen, de omweg verkiezen. alles maar echt door, ja ik voel. Dat de malen zal leiden, als de sterren verscheiden. Ik wil in mezelf geloven. Laat me drinken en dansen, vergeten en dromen om vervolgens... Thuis te komen, thuis te komen, naar mijn plek voor de haat, aan die rustige straat. ga chaos van buiten me niet langer raakt, die dagen op reis doen me we steeds weer beseffen, waarom ik mijn huis weer verlaat. door steden de vrijheid beleven al dagenlang door zonder toe ik wil rennen en vliegen de omweg verkiezen boven alles maar echt door ja ik voel dat de mannen zal lijden als de sterren verschijnen ik wil in mezelf geloven laat me drinken en dansen vergeten en dromen om vervolgen te kalm Gaan. Als ik het nu met mijn woorden niet red Omdat je mij niet kent Misschien denk jij Hij wil mij in zijn bed Weet dat ik niet zo ben Er is meer new, new. you <laughs> Dan neem ik jou voor altijd mee. Ogen vuurig, vulkanen, passie vir de oceanen. Oh, Nikita, jouw lippen in het avondrood, de verleiding veel te groot. Oh. Oh En ze heeft gelijk De stad staat door de ruiten Ze zegt me, kom je weer naar buiten Dus ik ga gelijk mm. Potta, jaka is te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Maakt vandaag niet uit Auto Blokka, is te weinig money in mijn zakken maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Van alles heb ik dit verdiend. Zij weten. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weten. Van alles heb ik dit verdiend. Zij weten. Zij weten. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weten. Lang geleden zeggen mensen en ze hebben gelijk. Het hit gaat eventjes open. Een kaartje hoef ik hier niet meer te kopen en ze hebben gelijk. Pata, Chaka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Sokken, maar dat maakt niet uit, nee, dat maakt vandaag niet uit, want na alles heb ik dit verdiend. Zij weten, zij weten, na alles heb ik dit verdiend. Zij weten, want na alles heb ik dit verdiend. Ze heeft gelijk We zitten samen aan de tafel te genieten en ze stelt niet te vragen over gisteren En ze heeft gelijk Ja, ze heeft gelijk Na nou, alles heb ik dit verdiend Zij weet het, Zij Na nou, alles heb ik dit verdiend Zij weet het Na nou, alles heb ik dit verdiend Zij Voelt het leven weer zo heerlijk en vertrouwd Ben zo gelukkig, want je hebt een haak van goud Als het dan mij ligt, word ik samen met jou oud Ik geniet elke dag met jou zo in mijn leven Wat voel ik betoogd? En gaan we dan naar boven Samen na bed een flesje wijn al op We delen de passie, je voelt je zo vrij Ik hou van jou en jij ook veel van mij Ons leven is veranderd, een berg vol geluk En voor mij kan het zeker nooit meer stuk Vind ik geluk in alles wat je met me doet Ben ik een andere man en voelt het leven goed Zou zo niet weten wat ik zonder jou moet Met jou voelt het leven weer zo heerlijk en vertrouwd Ben zo gelukkig want je hebt een hart van goud Als het aan mij ligt ik samen met jou. Als het dan neiligt, word ik samen met jou oud. Als het dan ligt, word ik samen met jou oud. Als het dan ligt, word ik samen met jou oud. Wat is het lekker? He? En ineens zag ik je lopen En ik dacht Oeh, oeh Ik was meteen ondersteboven En jij om de Oeh. En we liepen samen verder En ik dacht We je niet zo goed, goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland?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 I'm the grainy money.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 Radio is Radio Hatseflats, een programma van de lokale omroep gehoorde. Een lach, een groet, een blij gezicht, een vogel zwevend naar het licht, oh het lijkt zo goed.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 Geen zorg voor Spak mijn hand en dans van hier tot Lommeland Vergeet de wereld als je danst met. Dan jij met mij, dan dansen wij ons samen. Maar had je zeggen wel, maar dat is iets wat me nog niet kan. Ga mee, ga jij dan met me mee. Want steeds weer elke keer als ik je zie, dan bondt me na twee die melodie. Ga mee, ga jij dan met me mee. Want wat moet ik alleen als jij dan naar me laat? En ik die maar zonder jou zo dagen weken op je wacht. Ik blijf daar dan niet zo staan, alsof je weg wil gaan Moet ik hier dan zonder je, zonder je zo alleen staan Voel je dan niet dat mijn hart alleen zo voor jou doet Dat het alleen voor jou voelt, ik ga niet zonder jou Voel je dan niet deze liefde, want dit is zo mooi Ja, dan voor Slaat en ik je raad. Is er iets wat je had me zeggen wil? En is dat iets wat je mogelijk kan? Ga mee, ga jij dan met me mee? Want steeds weer elke keer als ik je zie, dan bons mijn hart weer die melodie. Ga mee, ga jij dan met me mee? Want wat moet ik alleen, als jij dan naar me laat? En ik hier maar zonder jou, zo dagen, weken of je wacht. Blijf daar dan niet zo staan, alsof je weg wilt gaan. Moet ik hier dan zonder je, zonder je zo alleen staan? Ik marieer over de vraag hoe je smaakt bij de snack. Ik ben net een gek, maar ik kan ze links laten liggen als ik jou kan ontdekken. Waar kom jij vandaag? Ik wil jou alles even. Ik blijf je nooit meer gaan Nee, nooit Jij lekker dicht Godzolle mag eens wel een topper Je kwam wel even binnen zonder kloppen Niet te stoppen vol gas we de je hoek En deze ijskoude pooje rond de goed, Je deed water bij de berg, boter bij de vis En weet je waar het mooiste van alles is Dat ik me niet vergis, het moment dat ik beslis, Dan kan ik bijna niet geloven dat je hier nu naast me is. dat ik jou mijn hart zal geven van ooit ja toch voelde ik me eenzaam maar nu lig jij hier dicht bij mij de is dat ben jij Hij kwam in mijn leven wauw ik zag jou daar staan jij lekker ding ik wil jou alles geven alles ik laat je nooit meer gaan jij lekker ding ik zou je alles willen geven wat ik heb Sint en ik, we beleggen ons brood en we verdienen respect Maar voor een gouden paplepel is er niet het adres Gelukkig ga jij voor de mannen zijn plan, En daarom zijn we mooi in balans Hemel en aarde, bellen en het beest Het allerleukste stel van elk feest Haal mijn hand vast en laat me nooit meer los Ik zal het voor je zijn en ik maak je trots Je mag lachen, je mag huilen, ik je warm in de nacht Want jij en ik, en dat niemand uit wachten. Want ik lach vaak over jou te dromen Had nooit gedacht dat jij bij mij zou komen